Na een lang weekend nadenken over wat er vorige week allemaal is gebeurd rondom Mark Rutte... zitten de fractieleiders van de verschillende politieke partijen weer bij elkaar in Den Haag. En het is een lastig verhaal, zegt verslaggever Xanne van der Wulp. De situatie is zo dat uh, de VVD als grootste partij bijna nodig is voor elke mogelijk denkbare coalitie. Maar dat de andere partijen niet met de VVD willen zolang Mark Rutte daar de leiding heeft. Een ingewikkelde situatie dus. Eerst moet een informateur benoemd worden, iemand die de gesprekken met alle partijen gaat voeren. De naam die nu het meest genoemd wordt is die van Herman Cenk Willink, een oud-politicus die al meerdere keren informateur is geweest. Een vakantie met D-reizen zit er niet meer in. De grootste reisorganisatie van Nederland is failliet. En dat komt door corona. Reizigers die er een reis hadden geboekt kunnen terecht bij het Reisgarantiefonds. Meer dan duizend medewerkers verliezen door het faillissement misschien wel hun baan. Het Nederlands Elftal speelt vlak voor het EK deze zomer nog twee oefenwedstrijden. Begin juni speelt Oranje nog een wedstrijd tegen Schotland en Georgië. En dat zijn de laatste wedstrijden voor het EK 11 juni begint. Nou, en wat dankjewel. fijn dat jullie er weer zijn. Ja goed hè. Ja, Ik ben zo mooi. blij. Zo ontzettend blij. De Primera in het centrum van Den Bosch is weer open. Twee maanden geleden werd de zaak tijdens de avondklokrellen geplunderd en kort en klein geslagen. Maar alles is nu opgeknapt, zegt de eigenaar. We hebben heel veel qua veiligheid ook aangepast in de winkel. Dus we hebben overal rolhekken laten maken. Een nieuw camerasysteem, een nieuw alarmsysteem, de verwarming die doet het weer goed. We hebben een goed luchtgordijn boven de deur. En de vloer en het plafond, Ja, alles is eigenlijk uh, vernieuwd. Na de kwam er een doneeractie op gang die een korte tijd 100.000 euro ophaalde. Het weer, mix van winterse buien en zon. Het waait stevig en het wordt niet warmer dan een graad of vijf. komende nacht kan er sneeuw vallen. Op sommige plekken een paar centimeter zelfs. Morgen overdag smelt de sneeuw snel weg en wordt het maximaal 7 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANBB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is vertraging bij knopen. en Ongeveer een kwartier in drie kilometer vieren. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de hoofdrijbaan dicht...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 Met nu ZFM luncht. Ja, lieve luisteraars, een hele goede middag. Uh, het is weer dinsdag 6 april... En de komende twee uurtjes gaan we lunchroom weer presenteren voor u. En wie? Dat zijn Jan aan deze kant en Lucie aan de andere kant van de knoppen Hallo. Luz. Goedemiddag Jan. Wat gezellig dat we er weer mogen zijn. Zeker de dag na Pasen, de dag van het eieren stoppen en het eieren zoeken. Maar meer al weer als we zo naar buiten kijken. Maar goed, ook dat zal er weer overgaan, denk ik. Ja, gelukkig schijnt af en toe de zon wel tussendoor. Ja, en anders proberen wij zonnetje even in de luidsprekers te stoppen voor onze luisteraars aan de andere kant. Wat gaan we doen de komende twee uurtjes? Luist. Nou ja, we hebben natuurlijk over wat mededelingetjes, we hebben het weer, we hebben een receptje, we hebben wat leuke muziek en alles wat nog voorbij gaat. Eh, Vooral komen. heel veel muziek. Vooral heel veel muziek, altijd gezellig en eh, de muziek is dat oud, nieuw, van alles wat. Want we moeten toch iedereen maar weer hier tevreden stellen met onze muziekkeus. Nou, dan gaan we maar beginnen uh, met een uh, oud nummertje. En dan doen we een hele grote sprong terwijl, terug van uh, de hollies. Sorry Suzanne. Een grote sprong terug in de tijd, dus ja, 1970 is hier Ja, en uh, het komt ook van de album uh, Confessions uh, of the Mind. Ja, wat hebben ze grote hits gehad, deze groep? De Holly's op onder andere. En uh, deze, sorry Susan, uiteraard ook natuurlijk. Um, ja, wat is het uh, ja, de, de nieuws is natuurlijk een beetje wat een beetje rondzingt over de terrassen die ze open willen gaan hebben. Of ja, open is... willen gooien weer. En ja, uh, ja is iedereen toch heel blij mee wezen. Want uh, oh, oh, oh, wat is het oh, ongezellig om al die, die lege straten en die kale terrassen te zien. Ja, het is echt niet leuk. Ik uh, het hoop is niet leuk. Ook, uh, dat, uh, dat het snel gebeurt. Nu uh, be, moet je er even niet aan denken over, met die haalgebouwen. Maar ik denk dat dat uh, snel voorbij trekt en dat... Uh, dat mensen dan uh, dat de terrassen dan snel open kunnen en dat ze dan. Uh, ja, want dit waren we natuurlijk wel de saaiste paasdagen sinds jaren. Ja, want uh, we hebben het Natuurlijk was de weer ook niet al te best. Maar ook de bezoekersaantallen zijn natuurlijk zwaar en zwaar tegengevallen. Waar ja. zijn de periodes van de leuke paasraces die we gehad hebben. En uh, hele lange files in het dorp. Gewoon lekker allemaal op het terrasje. En het is wel een beetje frustrerend. Natuurlijk als we aan de andere kant kijken naar Engeland, waar dus alles wel weer open gaat. En uh, ja, die schijnt toch op een betere manier te doen. Het vaccinatie. En uh, dat wij in Nederland kunnen. Ja, ja ik weet niet uh, ja. waar, waar het zit. Maar, ja. uh, en er praten toch over, uh, ik geloof, ja, een paar miljoen meer nog. En uh, dat gaat heel goed met vaccineren daar. Dus misschien hebben we dat ook Het gaat niet. overal heel goed met vaccineren. Alleen wij zitten... Alleen wij zitten, de... wij zwalken een beetje achteraf. Met de AstraZeneca toestanden. Dat waar het nu weer toch weer gestopt is. Omdat het uh, toch niet helemaal goed blijkt te gaan. Nee, het is jammer. Uh, maar laten we maar uh, op betere tijden hopen. Hè? Ja, dank wel. It's the voice of hope It's the voice of hope gehad van uh, Bed Midler en uh, From a Distance. Uh, de bouw van het nieuwe Joodse monument gaat ook trouwens voor, de, voor het vader snel, zag ik uh, Lucicree net langs, en uh, gaat al aardig wat gestalte krijgen. Ja, ik zag dat, uh, ik, he, ik ben er zondag even langs gelopen, tenminste zondag is de eerste, ja, eerste paasdag. En uh, toen zag ik ook wel dat het aardig Ja, uh, Ja, heel ander gezicht, wat, ja. wat mooi opgebouwd en uh, schijnt in mei open te gaan, geloof ik, dat was de bedoeling. Ja. Okay. En ik zag ook, ik was er, liep ook even door de Pakveldstraat. Dat ja. zag de, de, de keermuur. De keermuur, was er een nou, tijd mee bezig ja. ja, daar kunnen de auto's ook weer langs. Dat is ook weer helemaal... Uh... Hij is nog niet open ge gegooid, De toch? straat is open. Oh, helemaal oh, ja. ja. ja. open. Ja. Nou, dat werd knap gedaan. Maar ja. dat was nodig, hè. De riolering, alles is vervangen daar. En de keermuur is aangepast. Tenminste, ja. een nieuwe keermuur. De lijk, de, volgens mij is de trap ook breder geworden. Nou, dan kijk, is dan is uh, altijd uh, prima natuurlijk om dat weer te moeten constateren. Zag het zag er weer uh, helemaal... Uh... En, en dan gaan we even kijken naar de slurf bij bouwenspellers. Die is ook bijna weg. Ja, Dit, ja dat heel was wat een beetje. Wat, ja, een, oude, ja, een oude meuk was er natuurlijk. Ja. En uh, er schijnen ja, veel mensen van, uh, in het, zeg maar, de, met de blauwe konst, die uh, hebben nu wat meer doorzicht. Hè. Die kunnen ja, wat niet verder kijken. Het zal ook niet voor lange duur zijn, denk ik. Nou, oké, okay, maar goed. Als je daar je huis wil verkopen, kun je het nu te koop zetten met een beetje zicht. Ja, ja, ja, ja toch? dat zou ik wel doen. Zal ik wel ja, doen, zorg hun was. Oké, dankjewel dus. about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. Ze stopt wel in één. Ze stopte echt zo. hele put. Ze hadden er geen dus zin meer in. Nee. nee, nee. Het was in één keer afgelopen. Wat ik wel leuk nieuws was, uh, vond van de week was trouwens de, de Duitse badgast die uh, gepakt is in zijn zwembroek op het badhuisplein. Die had ingebroken in de strandtent. Dat had je gehoord? Dat heb ik gehoord, ja. Dat is toch geweldig. We hadden de hele tijd een helikopter zand voor hangen. En er kwamen allemaal wat vragen van de wijkbewoners in de buurt. In de buurt van wat doet de helikopter daar? Maar dat bleek dus een Duitse badgast te zijn. Die had ingebroken in een stroomtent, waar ik begrepen had, bij Talassa. En die had daar wat spulletjes verstopt. En die is gevlucht. En die hebben ze gepakt in zijn zwembroek. Zie je dat voor maar je? was hij niet gewoon van plan om te gaan zwemmen? Waarschijnlijk, ja. misschien, dacht die, van, uh, nou, misschien dat hij van, nou, alle kleedokjes gehaald dicht. Ja, ik weet het niet. Maar uh, het is in ieder geval geen... Uh, Je zal haast denken dat het een Belg was. Maar het was een Misschien was het een Belgische Duitser. Een Belgische Duitser, dat zou kunnen. Maar hij is er ook niet heel slim geweest. Nee. nee, nee, oh, oh, nee. oh, oh, oh. Hij werd... Ja. <laughs> Wat een verhaal. Wat een verhaal. was born the spring of 44 and never saw his father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 Joël was dat met Ling uh, Het Mooi nummer is toch? Het blijft mooi nummer. Het blijft een mooi blijft maar, Ja, jo ja Willy ja, Joël. Altijd wel verzekerd van goede muziek, toch? Dat dacht ik wel. Um, we hebben het even kijken. Ja, de lancering van de nieuwe website van het uh, Sociaal Wijkteam Zandvoort. Misschien wel eventjes uh, belangrijk voor uh, een hele hoop inwoners hier. Op 22 maart is de nieuwe website van het Sociaal Wijkteam gelanceerd. Dat is uh, www.socialwerktteam.nl/zandvoort. Via deze site is het nu nog makkelijker om informatie over activiteiten of ondersteuning te vinden. Het Sociaal Wijkteam wil hiermee ook online de standvoerder zo goed mogelijk van dienst zijn. Het Sociaal Wijkteam is er voor iedereen. Je kunt het terecht als je vragen of problemen hebt op het gebied van welzijn, zorg, wonen, geldzaken en ook werk. En juist in deze tijden van corona wil Sociaal Wijkteam bewoners zo goed mogelijk ondersteunen. Wat een heel goed initiatief is natuurlijk. Op de nieuwe website kunnen bewoners nu ook zelf veel informatie vinden over wat ze zelf kunnen doen en welke activiteiten en ondersteuning ze in de buurt kunnen vinden. Ook kunnen ze op de teampagina meer informatie over het sociaal wijkteam zelf vinden. Wethouder Raymond van Haafden is blij met de nieuwe website. Hij zegt, ik vind het belangrijk dat bewoners de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben en het sociaal wijkteam speelt daarbij een belangrijke rol. Op de vernieuwde website kunnen mensen nu zelf veel informatie vinden. En ik zou iedereen ook aanraden om zo snel een kijkje te nemen op deze website. Natuurlijk kunnen bewoners altijd terecht bij het social wijkteam als er zelf niet uitkomen. Ook in deze tijden van corona is het team gewoon bereikbaar. Bewoners kunnen afspraak maken om langs te komen. Er zijn op dit moment alleen geen inloopspreekuren, dat is natuurlijk logisch door de corona uh, wijkgericht en laagdrempelig is het, want het Sociaal Wijkteam. Er werken, werken professionals vanuit verschillende organisaties. En ze bieden een luisterend oor en gaan samen met de bewoners. Een, waar mogelijk met mensen uit de omgeving op zoek naar een antwoord of een oplossing. Uh, ook wanneer mensen zich. Even kijken, want het gaat een beetje piepen hier. Ook wanneer mensen zich zorgen maken over een buurtgenoot, kunnen ze contact opnemen met het Sociaal Wijkteam in de buurt. Wij staan voor persoonlijk en laagdrempelig contact... en gaan samen met jou op zoek naar oplossingen in je eigen netwerk... in de buurt of binnen het professionele netwerk. Samen zoeken, samen doen, samen creëren. Alders ben die zelfs al lid van het sociale wijkteam. Dus nog even voor Zandvoort www.socialwijkteam.nl slash Zandvoort. En voor Haarlem hebben ze het ook nog. www.socialwijkteam.nl slash Haarlem. Zover deze mededeling. En uh, maak er gebruik van als het... Uh, als het nodig mocht zijn. Tell me his name, I want to know. The way he looks and where you go. To see His face I need to understand Why you and I came to an end Tell me again I want to hear Who broke my faith in all these years Who lays with you at night While I'm here all alone Remembering when I was your own, I let you go. I let you fly. Why do I? Stemgeluid van uh, Joske Robben. Uh, veel mensen herkennen hem uh, van, van deze muziek. Maar hij heeft uh, ook een aantal films gespeeld. En, um, misschien geen je hem, uh, de Joske Robben? Nee? Um, ja, TV-series en gewoon grote films heb je ook meegedaan. En, uh, hij heeft lekkere muziek gemaakt, deze man. Het volgende nummer is uh, waar iedereen wel graag naartoe wil momenteel. denk Ik lekker naar Ibiza. Nee? Ja, toch? Yeah. Even niet door, denk ik, met al die uh, reisverboden. En, uh, hey. Nee, denk ik. Maar dan. ja, we hebben wel wat, uh, iets om uit te kijken in ieder geval. Uh, wat wel opviel van de week bij de pomp, de benzineprijzen zijn we aardig hoog, hè? Ja, ja ik ben dus, er ook uh, weer van getrokken. Dat is ja. echt niet te geloven. Nee. Maar ja, jaren geleden hadden we ooit een uh, autoloze zondag. Misschien kun jij dat nog herinneren, Luus, van ja, ja, geleden. Ja, natuurlijk, die heb ik wel meegemaakt. Ja, toen waren er een paar van je leuke Nederlanders, een fast monsieur, kun je dat nog herinneren? Dat ook nog, ging ja. een leuk liedje opmaken. Kille, kille, Kuwait, kille, kille, Hobsasa. Kuwait, Kuwait, Kuwait, kille, kille, Kuwait, kille, kille, kille Hobsasa. Op het karma geen centje pijn. Kun je nog volop in de olie zijn? Waar je voor de long geflist? Het Arabier is er weer best, pak de zorgen naast je neer. Dat we zien we, zien we, zien we, zien we, morgen dan wel weer. Hey! Koewijd, koewijd, koewijd, kille, kille, koewijd, kille, kille, kille, sassa Koewijd, koewijd, koewijd. Kille, wijd kille, wijd koe-wijd, koe, weid, koe, weid, koe weid, kille, Koe-wijd, koe-wijd, kille, wijd Koe-wijd, kille, wijd koe-wijd Koe-wijd, koe-wijd, koe Op het carnaval wel is zijn drie Barst een mens van energie Hoezo shake ook shake, pardon Het frils komt toch nooit op de bon als tegenprijzen prijzen al maar meer dat we zienen we, zienen we, zienen we, zienen we morgen dan wel weer. Gouet, gouet, gouet, kille, kille, gouet, kille, kille, kille hop, sa, so, sa. So. Gouet, gouet, gouet, kille, kille, gouet, kille, so, so. kille, kille, hop, sa, sa. Gouet, gouet, gouet, kille, kille, gouet, kille, kille, hop. I'm right? a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 Let's get down, let's get down, face the so Back and forth, back and forth with the bulls. You know, I said it before, I don't. dit met uh, de Business. Lucia, jij had de mededeling, zie ik. Ja, wie, uh, ken jij uh, Kimmy uh, van Schaik? Dat is, uh, dat is degene die uh, Prakkie en Moor heeft opgericht... en dat ontzettend uit de hand is gelopen. Maar zo mooi... Uh, Goed initiatief. initiatief geweest, ja. Ja. En uh, in aanloop uh, van het afgelopen paasweekend... hebben leden van de Rotary Club in Zandvoort... op bestelling in totaal maar liefst 135 tulbanden, tulbanden gebakken. De opbrengst van de verkoop ging naar het initiatief en Moor. Dat voedsel en kleding inzamelt voor mensen die het goed kunnen gebruiken. En afgelopen vrijdag heeft de Rotary Club voor de tulbandenactie afgesloten door een cheque van 1725 euro... te overhandigen aan Kimi van Schaik van Prakie en Moor. En uh, dit had, hadden, hadden ze nooit verwacht. Uh, we hadden, ze hadden zelf ingeschat dat ze een stuk of 50 tulbanden zouden verkopen. Maar het werden er inmiddels 150. En het is dus een ongekend succes geworden. Hartstikke mooi. Ja. En uh, met de totale opbrengst van de verkoop van de homemade gebakken tulbanden... plus nog een aantal spontane extra donaties... zal Kimmy gevulde lentepakketten samen gaan stellen... voor minder bedeelde Zandvoorters die dit goed kunnen gebruiken. En daarmee is deze actie voor Zandvoorters door Zandvoorters... de Rotary Club Zandvoort... Zeer geslaagd te noemen. Nou, dank aan iedereen. En het valt natuurlijk op in deze periode dat uh, veel goede doelen toch wel een beetje sneller van de grond komen dan, in, uh, dan als het uh, in de normale periode, buiten ja. corona, zeg maar. Gelukkig wel. Gelukkig wel. Gelukkig. En uh, ook dit uh, initiatief is natuurlijk heel goed en uh, chapeau. Het is speciaal voor de Lust die zo gek is, zijn. Uh, ja, Kim nog? Georgia Georgia Was dit uh, met uh, Georgia All Een nummer wat heel lang geleden al uitgebracht is... en uh, op de plaat gezet, volgens mij ook door Ray Charles... Ja, he. dat klopt. en het uh, doet een beetje denken aan uh, die heerlijke jazzclubs in, uh, in Amerika. Met zo'n pianist, weet je wel. Het is echt heerlijke muziek wat er een beetje bij past. Het geweldig dit. Ja, we hadden hier ook een hele goede jazzclub hoor. Ja. De ja. Sunshine Jazz Corner toen. Ja, uh, de... nou, maar dat, dat, dat, dat soort muziek moet je altijd, ga je een beetje denken aan. Dan zie je allemaal beelden voor je en dan denk je, heerlijk zit zo'n pianist. Lekker, lekker. Ja, Een barretje ja. erbij, gezellig allemaal. Uh, ga jij wat te vertellen? Doen? Nou ja, ik, ja, door al die corona uh, problemen zijn er uh, steeds meer ondernemers die ook uh, zoeken... Uh, voor uh, financiële hulp voor hun problemen. Steeds meer uh, ondernemers zoeken bij hulp bij de Nederlandse schulphulproute. Uh, in een half jaar tijd hebben 12.000 uh, ondernemers een test gedaan... om te checken wat hun financiële situatie is. En meer dan de helft daarvan bleek in zulke zware problemen problemen te zitten, dat ze, niet meer zelf, dat ze er niet meer zelf uit kunnen komen. Uh, ook bellen duizenden ondernemers met de hulplijn voor geldzorgen... die sinds uh, september vorig jaar bestaat. Wij, ze merken dat het steeds drukker wordt, zegt uh, uh, Frederike Kokol van Geldfit. Een initiatief van de Nederlandse schuldhulproute. Voorheen belden vooral particulieren. En uh, nu zijn het ook ondernemers en uh, zzp'ers... En die vragen vooral uh, waar ze naartoe moeten voor bepaalde regelingen. Hoe ze verder moeten als ze daar niet voor in aanmerking komen. De problemen zijn divers. En uh, wat we het meest horen is dat mensen niet meer weten hoe ze financiële problemen moeten oplossen. Ook krijgen, krijgen ze veel mensen aan de lijn die willen weten hoe ze de schulden van iemand in hun buurt bespreekbaar kunnen maken. En daarnaast bellen Bijvoorbeeld mensen van wie de partner, partner die de financiële administratie is overleden. Of jongeren die graag uit huis willen. Ja, ik denk dat deze hele coronatijd nog een hele lange staart gaat hebben voor ook heel veel ondernemers... Die nu dus wel hulp krijgen. maar die je dan ook straks wel weer allemaal terug moeten gaan. Ja, nou, daar ben ik ook een beetje waar we het net over hadden. dat sociaal wijkteam. want ook in Zandvoort zal het gebeuren. En dat je mensen hebt in je omgeving waarvan je weet. ja, ze hebben het zwaar, ze hebben het moeilijk. En uh, ja. dan uh, kunnen we altijd verwijzen naar het sociaal wijkteam. wat we zojuist het ja. verhaaltje volgelezen hebben. En de schuldhulproute verwijst mensen vervolgens ook door. Zij kunnen ondernemers bijvoorbeeld worden aangemeld bij het MKB doorgaan. of het coronaloket van de Kamer van Koophandel. Uh, ze merken nu dat, daar, uh, dat door corona eenzaamheid een rol speelt. En loketten zijn niet altijd open, dus de drempel wordt wel steeds groter. En er is daarnaast veel hulp in Nederland, maar die is versnipperd. En voor de ene hulp moet je bij het ene loket zijn... en voor het andere weer bij het andere loket. En ja, ruim 12.000 ondernemers deden dus voor, vervolgens uh, de geldfit... Uh, test en ruim de helft zit in de zware financiële problemen. Dit is geen uh, representatieve steekproef, maar onder meer omdat vermoedelijk vooral mensen die al geldproblemen hebben deze test gaan maken. Ja, en, ja het is afschuwelijk. Maar, uh, het is dus... vaak moeilijk om er buiten te komen als je er slecht voor staat, maar uh, ja. Een beetje overwinnen die schroom. En, ja, en ja. Dat gewoon doen. Er kan, hulp, gewoon, er kan hulp geboden worden. Ja, voordat je helemaal in de zorgen zit en er niet meer uit kan komen. Ja, zeker wel. Gewoon lekker hulp vragen. dankjewel dus.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 dat was even lekker. Uh, lekker. Dat is een lekker nummertje. Lekker, hè? Die uh, man uh, met het kapsel, jaren geleden, waar alle kappers jaloers zo waren. Ik je nog herinneren? Tax. Oh ja. Heerlijk. Miss Wonderful. Oh, Miss so beautiful you're so fine how oh, i wish that you were mine Uh, dat was solo, maar hij heeft heel veel hits gehad met zijn uh, groep The Outsiders en uh, is er wel bekend, denk ik, toch? Hey? Na de jaren, dat was het, Ja, wie kent ze niet? Nu, ja, de een zeventig zo'n beetje, ja, ongeveer. Ik, ja. Nou, we gaan uh, het eind van het eerste uurtje gaan we ervan doen, maar uh, instrumentaal.